Michel Koenen met het NOS-journaal. Hamas laat geen gijzelaars meer vrij. zolang de gevechten op de Gazastrook doorgaan. en er geen akkoord is over een uitgebreid en definitief staakt het vuren. Dat zegt het hoofd van de politieke tak van Hamas. Hij wil ook dat alle Palestijnen worden vrijgelaten. die vastzitten in Israël. Volgens dat land houdt Hamas nog altijd vrouwen en kinderen vast... maar dat ontkent de politicus. Volgens hem zitten er alleen nog soldaten vast... en mannen die in het leger hebben gediend. Hij zei verder dat er nu geen onderhandelingen zijn... tussen Israël en Hamas. Het KNMI waarschuwt in het westen van het land... door gladheid door regen die valt op bevroren ondergrond. Die wordt veroorzaakt door buien die vanaf zee over het land trekken. In Noord- en Zuid-Holland is daarom code oranje van kracht... de ene hoogste weerwaarschuwing... En ga alleen de weg op als het niet anders kan, is het advies. En ook in de rest van het land is het oppassen. En voor Molger geldt in het hele land code geel vanwege kans op gladheid. Er kan dan 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. In de Eredivisie heeft Volendam thuis met 0-5 verloren van PEC Zwolle. Volendam had een bewogen week met het ontslag van het bestuur... onder leiding van voorzitter Jan Smit. De hele technische staf besloot daarom op te stappen... Toch zat trainer Matthias Kohler nog op de bank bij Volendam. En tijdens de loting voor het EK voetbal volgend jaar in Duitsland... waren opvallende geluiden te horen. Die leken op gekreun. Het geluid was minutenlang te horen in de uitzending vanuit een concertzaal in Hamburg. Toen UEFA-topfunctionaris Marchetti het geluid in zijn commentaar opmerkte... stopte het even, maar daarna kwam het nog een paar keer terug. En volgens Britse media zit een man erachter... die eerder dit jaar hetzelfde deed tijdens een voetbalwedstrijd bij de BBC. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 0 tot min 4 graden... met kans op nevel of mist. Morgen begint grijs. Geleidelijk breekt dan de zon even door. En smiddags gaat het dan sneeuwen. Het eerst in Zeeland. Dit was het NOS-journaal ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg...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 Vliegen we zo altijd helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Cavaschelli. En als opening trouwens... horen we Sammy Kershaw, Stupid, Medusa... met... Uh, ja, we zijn er vroeg bij. Sinterklaas is nog niet weg, maar... Uh, all I want for Christmas is you. Alleen dan in de techno remix. Het komen nu weer een hoop lekkere muziek. De eerste zaterdag van de maand. En ook uh, de laatste maand van het jaar. hè? Onderweg naar kerst, oud en nieuw. En dan is het tijd voor een nieuw jaar. Dus... Uh, maar we hebben nog eventjes, he. iedereen zegt dat het een hele dure maal is. Het is natuurlijk wat je er zelf van maakt, he. hoe duur en hoeveel geld je gaat uitgeven. CFM Zandvoort onderweg zometeen NWN, maar eerst hier de Urban Blue Project. Samen met Pearl May met Your Heaven. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage een hele goede avond. Kifters, samen met Billy Porter met Finally Ready. Maar dan in de David Pang Remix. En daarvoor muziek van NWN met Sometimes. Ook een formatie die de laatste tijd erg veel plaatjes uitbrengt. Ik denk van zo uit het niks komen ze met een heleboel platen tegelijk uit. Ze waren waarschijnlijk waren ze al jaren bezig. En nu dachten ze, we brengen gewoon alles tegelijk uit. Het is even tijd voor een beetje shownieuws hier op CFM Zandvoort. Madonna, ja, we wisten het al van tevoren. Het is standaard bij deze vrouw. Oma is het al uh, in inmiddels. Madonna is uh, gisteren pas tegen half elf aan haar eerste van twee concerten in Amsterdam begonnen. Zo'n anderhalf uur later dan gepland. Het concert duurde tot uh, kwart voor één. En honderden fans moesten voortijdig weg omdat ze anders hun uh, trein zouden missen. Het voorprogramma in de Dome begon al later en was pas na negen uur afgelopen. En normaal gesproken zou Madonna op dat moment aan haar concert zijn begonnen. En tijdens het lange wachten werd het publiek enigszins onrustig en klonken er fluitconcerten en pas uh, tegen kwart voor één was het laatste nummer voorbij. En Madonna sloeg music de toegift die ze eerder tijdens het doel wilde spelen over. En dat had vermoedelijk met een tijdstip te maken. Eh, ja, je, je, je kan je keer zeggen wat je wil, maar, uh, uh, hè? Iedereen heeft respect voor Madonna. Een oude vrouw die al inmiddels zo lang populair is vanaf de jaren tachtig, maar respect voor het publiek heeft ze totaal niet, want het interesseert er echt geen hol. Ik bedoel, ze is nog nooit, maar dan meen serieus, ze is nog nooit op tijd geweest om het concert te beginnen en en zo zijn er nog meerdere artiesten waar je van denkt van... Uh, je moet over een half uur op. Ja, we gaan nog even naar de koffieshop. Weet niet wat Madonna allemaal uitspookt. Maar hè, andere dingen zijn belangrijker. Het concertje is meer om je zakken te vullen. Want uh, eigenlijk hebben ze helemaal niks met pens, Want uh, lekker belangrijk. Ik doe waar ik zin in heb. En ja, dat soort mensen kunnen dat, hè. En ander nieuws. Gezeik, gezeur en ruzie tussen Daryl uh, Hall en uh, Joan Oates. Over het legendarische muzieknieuwe Hall Oates gaat over de verkoop van de muziekrechten. Dat werd uh, afgelopen donderdag duidelijk in de, in de rechtbank. De twee artiesten hebben een groot zakelijk geschil. dat ze de komende tijd gaan uitvechten. Hall sleept zijn muzikale partner voor de rechten... omdat hij het niet eens is met het plan van Oates... om dienst aandeel in hun gezamenlijke bedrijf... Hall Oates Enterprise te verkopen aan Primary Wave. Dit bedrijf beheert onder meer muziekrechten van artiesten. Door het verkoop zou Primary Wave tot onvrede van Hall... meer zeggenschap hebben over hun muziek. En het bedrijf bezit al enkele muziekrechten van Hall Oates. En Hall kan zich niet vinden in het zakelijke model van de Primary Wave... En daarom wil hij de verkoop tegenhouden. Ja, het is lastig, hè? Maar ja, hè? Ik bedoel, als je een bepaalde leeftijd bent, dan. Ja, yeah, hè? Maar ja, toch voor sommige artiesten is er geld minder belangrijk dan uh, hè? Uh, het, uh, het zeggenschap over je eigen muziek. En daar is ook wat voor te zeggen, natuurlijk, hè? hebben ms antwoord: ik lul weer veel te veel. Het is tijd voor muziek. Zap Junior hoor je nu op de radio met For My Love. Cause of the love for my love and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zanfords. Stage, DJ Mario Zanfort. The best beats, beats, beats. Here. At the Nightwalk Main Stage. Zandvoort, zaterdagavond, de Nightwalk, Mainstage... voor de muziek van MF Productions met Blow It Up. En daarvoor de muziek van Richard Gray en Marcos Carnival... met Take You Higher Baby. En dat is ook een plaat die al heel wat keren uitgemocht is. Meerdere remixen van... maar ik moet eerlijk bekennen, het blijft een leuk nummer. Het is even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten we gaan op deze eerste zaterdag van de maand december... Het is vandaag 2 december en zo we beginnen we met de, het feestje in de, in, de, in, in de Escape. Ik wou zeggen in de Brainwash, maar in de Escape. Vanavond het wekelijkse feestje Brainwash. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandwoord, zijn Raymundo. En hij heeft de lijn op hun handen en vanavond heeft hij meegenomen. Sam Collins, Mary Sugarware, MC Roga en Sexy Mr. S is natuurlijk ook weer aanwezig. Vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje Brainwash... En als we doorlopen, komen we bij Club Air. Daar is ook een wekelijks feestje. Throwback. Begint om 11 uur. En ene keer half vijf. Andere keer kwart voor vijf. En vandaag weer gewoon vanuit tot 5 uur. Throwback in Club Air in Amsterdam. Er is natuurlijk hiphop en R&B. En voor meer informatie afgekorte letters... THRWBCK.nl Of R.nl En als je dan een beetje gek bent van hiphop en R&B... dan moet je naar het Encore Festival gaan. Dat is uh, al heel vroeg begonnen. Encore Festival erin. Melkweg in Amsterdam is een uh, wekelijk feestje. En vandaag begon het al om 8 uur. En het duurt tot 6 uur in de ochtend. Normaal begint het rond de klok van middernacht. Maar vandaag is de festival uh, van 8 tot 6. Ben je welkom in de Melkweg. En voor meer informatie check de website. Aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of melkweg.nl En ja, het begint om 8 uur. En een heleboel uh, DJ's zullen de acteren per geven. Dus wie uh, het zijn ga je daar allemaal meemaken. Maar natuurlijk sowieso uh, de residents zijn erbij. Dat er is natuurlijk hiphop, R. R&B, Afrobeat, Dancehall. Je kan het daar allemaal verwachten tot de uh, 8 tot de uh, 6 in de ochtend. En dan hebben we nog een feestje met stevige werk. Vanavond in uh, AFAS Live is Nicky Romero Presents Night Vision. Het begint om 10 uur en uh, duurt tot 6 uur in de ochtend in de AFAS Live. En voor meer informatie kun je even checken de website geschreven.com. En dat is natuurlijk Nicky Romero en hij heeft een heleboel vrienden en DJ's uitgenodigd. Dus uh, gezellig feestje tot 6 uur in de ochtend. Uh, Night vision, uh, de eerste solo show van uh, Rick, Nicky, niet Ricky, maar Nicky Romero. Steven we hem eens en we gaan door met muziek. Wat dacht je van zak? But can you feel it?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 I'm dealing with my own business. You could say that our story starts with John Travolta's film, Saturday Night Fever, about the disco craze, but that isn't really true. You have to go all the way back to Elvis Presley, to the Beatles, to Rock and Roll, and then finally comes disco. A very large, very lucrative new business of dance music. Maybe the biggest wave yet, because it certainly seems that more and more Americans are getting more and more into the disco scene. Disco, Disco, Cisco, Cisco, De disco, Cisco. Ja, dat was muziek van heel simpel R-O-E-L, oftewel gewoon Roel met Once Upon a Disco. En daarvoor horen we een white labeltje met uh, Sol. CWM Zandvoort, The Nightwalk. Iedere zaterdagavond zijn we bij. Van 9 tot middernacht. Straks uh, vanaf 10 uur DJ Mouse met zijn Global House vibes En dan uh, vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië met de beste van de clubs uit Italië met DJ Skelly. En nu is het even tijd voor The Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs? Op de radio, op de streams en natuurlijk in de clubs en de indoor festivals. Deze week op 10. Essel met The Edge. Op 9. Warsaw met Dark Days. Op 8. Kashmir en Dajé met Brighter Days in natuurlijk de Marco Live remix. Op 7 Peggy Gao met It Goes Like Na Na Na. Op 6 Mark Knight, Green Velvet en James Heer met The Greatest Thing Alive. Op 5 The Blast Madonna, Joy Anonymous en Daniel Ponder met uh, Carry Me Higher. Op 4 Fisher en Attic met Take It Off. Op 3 Nick Morgan met uh, Shook Part 3. Op 2 deze week uh, Botcha met Jealous en deze week nog steeds op 1. Kazim met Love Desire en ik heb andere muziek voor je... Wat dacht je van Darius Sherashian en Jaina met E-Soul? Je hoort hier op CFM's antwoord in de Nightwalk Mainstage.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 Need you to show me You got to show me, may, may, may, may, may, may, may. Santiago en Carlitos. En Chantal lewis brown met Show Me Love. Houdt nummer natuurlijk van Robin S in een nieuw jasje gestoken. Dat is ook wel 1 uh, miljoen keer gedaan, geloof ik. Maar hij blijft lekker dat nummer. Hè? En daarvoor Chesto. Samen met Tears for Fairs. Met ja, uh, yeah, Rule the World. Hè? Everybody, Rule the World. Zoals het origineel natuurlijk van uh, Tears for Fears heet. En Chesto. Uh, heeft daar een lekkere, beestachtige mix van gemaakt. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd zometeen. Het nieuws en weer. Als je er natuurlijk op zit te wachten. Hè, vertelt ons over al die sneeuw. Hè, en uh, over het koude weer. En straks, uh, of zometeen eigenlijk. Want het is al bijna zover. Is het tijd voor DJ Mouse op. Met zijn Global House vibes. En straks om 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Kelly. Nu nog even muziek. Vandaag van Ingrid Fusing, Edith Piaf. Jawel. Met de No Je Ne Rien... in de techno-mix. Ik zeg tot zometeen... na de break. No, rien de Rien... No... Zaterdagavond op ZFM.